Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De komst van een grote moskee in Gouda lijkt voorlopig van de baan. Eerder deze week zei de VVD Nee tegen de plannen. Nu keert ook de ChristenUnie zich er tegen. Bij nee van de ChristenUnie is er geen meerderheid voor het plan. Er is een lange verzet tegen de komst van de moskee in Gouda Noord. Het college wil drie bestaande moskeeën samenvoegen op het terrein van de leegstaande Prins Willem-Alexander kazerne. Ook moeten er een school voor speciaal onderwijs en een kinderdagcentrum komen. Omwonenden zijn bang voor overlast van de zogenoemde mega moskee. De kwaliteit van de waarnemersmissie in Oekraïne moet omhoog, zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een goede zaak dat de missie van de OVSE wordt uitgebreid. De waarnemers moeten wel de mogelijkheid krijgen om hun werk goed te doen, vindt hij. Waarnemers worden lang niet altijd toegelaten tot het strijdgebied. Onlangs werden Rusland en Oekraïne het erover eens dat de missie van de Europese waarnemers mag worden uitgebreid. Ze controleren of de Russen en Oekraïners zich aan het staakt het vuur houden. In Rusland zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op oppositieleider Boris Nemtsov. Dat zegt de Russische Veiligheidsdienst. De opgepakte mannen komen volgens de dienst uit het noordelijke deel van de Kaukasus. Oppositieleider Nemtsov werd vorige week vrijdag op straat doodgeschoten in de buurt van het Kremlin zijn een uitgesproken criticus van president Poetin. Jos van Rij heeft als wethouder in Roermond... mogelijk jarenlang geheime documenten doorgespeeld... van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders. De stukken zou hij hebben gegeven aan een vriend van hem... projectontwikkelaar Piet van Pol, schrijft het NS Handelsblad. Justitie verdenkt hem van jarenlange corruptie... blijkt uit stukken die de krant in handen heeft. Tegen van Rij loopt dan een rechtszaak vanwege corruptie... verkiezingsfraude en witwassen.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 Ik lig zo vaak de baden in het zweet. Mijn praat moet op de nationale hitte De whiskjockeys die vinden mij wel lief. De NCRV die maakt mij. NCRV exclusief. Ik wil weer graag een keer een keer. Met een hele vette schip. Van de avro krijg ik afro's, radio- en televisietip. En één ding waar ik erg veel aan heb: ik word zo. Van de Het is een hit, ja dat is buitenkijk. Het wordt nog zelfs een keer. De meningen die zijn misschien verdeeld, maar elke keer. Vacaturebank. Hartelijk dank. Ad van Hoorn. En dan had hij in 1984 een bescheiden hitje met nog bedankt voor de fijne jaren. En samen met Karin had hij in 1988 ook een kleine hit als het duo Ad en Karin. En dit was een oudje, wat eigenlijk nooit een grote hit is geweest, maar wel een leuke plaat. Ad van Hoorn met Ik ben Gajus. En daarvoor hoorde u Sweet 16 met de jongen waar ik van hou. En ook Riavallen kwam voorbij met Hoera, ik ben een troetelschijf. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort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 terug al duurt het nog zo lang hij had gevaren vele vele jaren het was zijn werk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 Een laatste kus Dan moet ik weer gaan varen Mijn schip vertrekt Blij gezin ten je.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 Zet soms onterecht zijn namen als zijn het acqueur van dit nummer... maar officieel is het dus eh, bouwen. In de Nationale Hitparade heeft Boeseroen zeven hits gehad... waarvan Vondel was goed met de achterplaats de grootste was. En eh, Boeseroen had naast zijn zangcarrière... ook muziekzaken in Steenbergen en Zevenberg. En momenteel woont hij in Wenrij. En u hoorde Hey, hé, hey, hé, kijk daar eens. En dat was een hit uit 1972. Ook hoorde u de havenzangers... Met O, Heide Roosje. Zometeen onderweg Reggie van den Burgt. Maar eerst die Walter en de Kikkers. Met Iha Onnepon. Iha Onnepon. Wat ben je mooi in je nachtjapon? Kwart voor twee voor het raam En daar zag ik dat meisje toen gaan In een roze doorschijnend gebaat Liep ze slaapwandelen door de straat Hi-ha, hondepot Wat ben je mooi in je dag ja, pot Hi-ha, hondepot wou dat ik jou Start voor zich uit liep ze noord, dan weer west, dan weer zuid. Maar toen kreeg ik van schrik haast een kleur, want ze kwam regelrecht naar mijn deur. Hia, ronde wat ben je mooi?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 In je hand. Toen die vreselijke druk kwam op het zand. En waar zijn jij toen het schip is gestand? Voor een zeereis voeren wij eens dus op een nacht. Uit de haven op een heel groot motorjacht. Maar degene die het bewanden liep ten morgens vroeg als handen. Dus die is kwam nog tamelijk onverwacht. Mijn ontbijt wordt en mijn spiegelijkje vloog. Met mijzelf door de sport met een boog Toen ik op het strand weer bij kwam Vroeg mij iemand die dat ei nam Van een door de dooier dichtgeplakte oog Waar zat jij toen het schip is gestand? Had jij ook wel net iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand Waar zat jij toen het schip is gestrand?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 Het jacht ging ook een huwelijkspaardje mee. En de mannelijke helft van deze twee kwam met lipstick op zijn wangen, voet ont op de reling hangen. En weersalde deze vraag over de zee. Hé, hey, waar zat jij toen het schep is gestand? Had jij ook toch al lag net iets in je hand? Toen die vreselijke druk kwam op het zand. Waar zat jij toen het serep is gestand?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 Waar zat jij toen het schip is gestrand? Waar zat jij toen het schip is gestrand? Dat was het cocktail trio met Waar zat jij toen het schip is gestrand? En ook hoorde u Renzi van den Burg met Eenzaam op het Leidseplein... Plein en ook Walter en de Kikkers met Iha Horrepon. De volgende artiest deed in de jaren zeventig een uitzending van het NRC-programma Geven voor Leven. Daar zat hij in en hij schoorde lijf zijn baard af nadat de opbrengsten.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 Het hoogste dak en je valt dan naar beneden. En je stuitert naar de wolken. Breng een sterretje voor me mee. Want daarboven lijkt de wereld op een grote toverbal. Geef dat sterretje aan Adèle want het is weer carnaval.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 Moeten, en kauwen dan de hele dag maar op. Moeten oude jukken van een grote zusje aan, die hun moeder ze nou juist zo enig vinden staan. Houden niet van zomerkampen, moeten daar toch heen en zijn daar met z'n honderden. Verschrikkelijk alleen. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, de net zin in. Te groot voor de poppen, te groot voor de meerd. Te klein voor de lief.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 Hebben van die dromerige kopjes, hebben van dat dunne stijle haar. Willen niet meer samen met de jongens, willen nou alleen nog met elkaar. Giechelen bij de naam van het onbereikbare idool.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 De nette zonin, te groot voor de poppen, te groot voor de merels. te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja van boven voorspeld, maar verder nog nergens, nog te dun en te spit. Meisjes van dertien van. Meisjes van dertien. maar aan. die dan ook vader Abraham kan voorbij. Het zit er weer op, een uur is kort deze dinsdagochtend. is al bijna twaalf uur. Als u het programma nogmaals wilt beluisteren... dan kan dat aanstaande zaterdag tussen één en twee... wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Louis Davids naar de bollen. Misschien nog Herman van Keeken met Papi... loopt toch niet zo snel...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 Ik ben van verdienst, die ik ben verliezen. Wanneer de ballen bloeien in hun wonderteren kleuren, en zoet bedwelmend geuren, daar ginds bij God.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 De kinderen gingen grappen en deinen heen en weer.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 Reten, een slang hit me gebeten, ik ga het het die om. Maar zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken, dat hee aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegom. Ze peinst over een frontaanval gevolgd door een tatouage, zegt iets van een blamage, zo een dikke dronkos.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 Tussen haar en mij leek over, het was voorbij en beter dat ik weg zou gaan. Ik keek nog even om, halverwege het station, ik zag mijn dochtertje, ze vloog achterna, ze snikte papillo.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 Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Yeah! We binden op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Help de Spanjaard en de Turk, die tussen ons verblijven.